In Irak heeft het leger de beveiligingsoverdracht van de grote steden aan de politie uitgesteld. Die stond gepland voor eind dit jaar, maar de militairen vinden dat de politie niet goed genoeg is uitgerust en dat agenten slecht zijn gemotiveerd. Daarnaast vreest het leger dat het geweld in de steden zal toenemen als de laatste 44.000 Amerikaanse militairen Irak eind dit jaar verlaten. In een aantal gebieden zijn nog steeds strijders van Al-Qaeda en andere terroristen actief. Het weer, wisselend bewolkt en droog, Het is 2 tot 6 graden. In het oosten, kans op voorstaande grond. Vandaag overdag regenachtig, wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. like right. right. From my chest So my veins brought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 Geef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. ZFM My love I'll never find the words, my love Tell you how I feel my love Mere words could not explain Precious love You held my life within your hands And what is As it turns to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 Maar helaas, er komt veel licht door de ramen, Hoewel ons de wereld wacht, het stuurt staan. Het is een naam die je allemaal.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 to the back. The same in the music of the brain. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Juris Benitski met het NOS-journaal. Koerdische demonstranten hebben gisteravond uit protest een aantal Syrische ambassades in Europa bestormd. Dat gebeurde in Wenen, Londen, Genève en Berlijn. Zo'n 20 Koerden zijn opgepakt. De acties waren een protest tegen het doodschieten van de Koerdische leider in Syrië afgelopen vrijdag. Op zijn begrafenis gisteren demonstreerden tienduizenden mensen tegen de Syrische president Assad. De voormalige Chinese president Yang Jemin is in het openbaar verschenen... enkele maanden na hardnekkige geruchten over zijn dood. Dat meldt persbureau AP. De 85-jarige Yang Jemin was aanwezig bij een ceremonie in Peking... In juli ontbrak hij nog bij de viering van de 90 negentigste verjaardag van de communistische partij. Dat voerde speculaties dat hij was overleden. In Frankrijk wordt vandaag de socialistische presidentskandidaat gekozen. Die neemt het bij de verkiezingen in april waarschijnlijk op tegen president Sarkozy. Favoriet is François Hollande, die met zijn belofte een normale president te zijn, veel Fransen voor zich weet te winnen. Zijn grootste concurrent is de huidige secretaris van de partij, Martine Aubry. In België wordt vandaag verder overlegd over de nationalisatie van Dexia. De bank bestaat uit een Belgisch en een Frans deel. En Brussel moet het met Parijs eens worden over onder meer de prijs voor het Belgische deel. België wil de nationalisatie afronden voordat de beurs morgen opent. Dexia kwam in de problemen vanwege de grote portefeuille Griekse staatsobligaties. In Maastricht zijn de belangrijkste dans